The crime when you look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 Don't pitch your up and lie to the bitches P.S. Hunky Zandvoort, ook op internet. internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM Ze is geen medicijn tegen het tikken van de klok. Als je kapot gaat van de dorst, niet de glimlach op je aller slechtste grap. Ze is geen hittere vrein, dat van de cijfers springt. niet de allerduurste wijn die je zonder kater drinkt, geen bloemetijd in bloei, niet een uit.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 Want meer nog dan ik eigenlijk toegeven wil. Zij maakt het verschil. Tussen alles wat ik had en hoe ik dat opeens ging leven. Wat met de woord staat geschetst. Kan met kleur worden ingetekend. Tussen nooit iets aan de hand en waarom. Te Tussen nooit en misschien, en heel soms. Tussen in en ooit. Zoveel zaken, zoveel woorden, het wordt allemaal gezegd.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 Geven zij maakt het verschil. Zij maakt het verschil.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 I'm in